Goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In ons land zijn 49 mensen opgepakt bij een grote undercoveractie. De politie bood online telefoons aan en verkocht ze aan criminelen over de hele wereld. Ze dachten in het geheim met elkaar te chatten, maar agenten konden alles meelezen. From October 2019, we again intercepted a huge number of messages sent by criminals en we were able to read right along with them. This time we did it do it by breaking in an existing service, zoals we did with EncroChat en Sky, but by using a communication platform developed and administrated by investigation services. 49 mensen zijn dus opgepakt in ons land, ook zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold en is er ruim 2 miljoen aan cash gevonden. In totaal zijn er over de hele wereld 800 mensen gearresteerd. Hadden wel eens verteld dat het steeds moeilijker wordt om een huis te kopen. Het CBS heeft nu de cijfers over 2020 op een rij gezet en wat blijkt, de helft van de huizen is boven de vraagprijs verkocht. Ook worden huizen steeds sneller verkocht, stond een te koopbordje in 2015 nog 10 maanden in de tuin. Vorig jaar was dat nog maar twee maanden. En hoe organiseer je een trouwfeest in deze tijd zo dat er toch een hoop mensen bij mogen zijn? Brenda en Michel uit Hoorn hebben daar een oplossing voor gevonden. Of eigenlijk vooral Brenda. Nou ja, ik reed langs de McDrive en toen dacht ik van oh, dat is ook leuk. Toch een McDrive, toch een drive. Dus uh, ja, nee, dat, dat is nog het enigste wat mogelijk is om toch iets met elkaar te doen. Dus na de ceremonie op het stadhuis hub, iedereen in zijn auto naar de grote gele M met Brenda en Michel in een Porsche. Een verslaggever van NA Nieuws stelde net getrouwde stel de vraag ter vragen. En wat was nou het romantische trouwdiner? Een kwartepouder <laughs> menu. Met een kwartepouder in de Porsche? Ja. Ja, klopt. En weer in het Noordoosten is het bewolkt. De rest van het land heeft zon. Al kunnen er daar ook vanmiddag wat wolken voor kruipen. Temperaturen tussen de 21 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De Kant nog Balshow. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. Zo worden ze niet meer gemaakt, mensen, denk ik. Jawel. Maar, toch wel? Tuurlijk wel. Ja. Tuurlijk wel. Police met message in de bottle. Trouwens, uh, jij uh, slaat iets op, uh, Ger. Eén uh, is een deel wat, uh, wat jij hebt gedaan. En twee gaat over onze schatbewaarder van deze omroep. Harry Lemmers. Harry Lemmers, ja. ja. Hij, doet het, ja hij, is... hij doet een stapje terug, maar ja. waar doet hij dat? Ja, dat vraag ik mij eigenlijk ja, Dan moet ik het stukje lezen, maar goed. Uh, dat dat, dat vermeldt het uh, oh, stukje ja, in de lokale hij is, nieuwsbode. Hij is, hij is sinds 1 april oh. niet langer mede-eigenaar... Ah, van het door dat, hem opgerichte dat, dat administratiekantoor uh, ja. Jansen Kooi. En, ja. en uh, vrijdag 4 juni, dat hebben we net gehad... Ja. vorige week is hij 70 geworden. Mooie nou, mijlpaal. Harry van Harte, namens ons allemaal... hier bij de Kantong Valshow. Ja. Bij ZFM. Hoezee! Hoezé, hoezé. hoezé, Ja, En uh, daarna staat een groot artikel met uh, de heer Loogman zelf in de hoofdrol. Ja, ook dat. En ja? Ja, dat is leuk, want dan weten mensen hoe ik eruit zie. <laughs> ja. <laughs> dat is dus uh, je moet even uh, naar de Zandvoortse Courant, de laatste van... Uh, van de afgelopen week. Ja. En dan moet je even daarbij dorpsgenoten zien. een kolom 17. Ernaast, staat, er staat een klompje ernaast. Ja. En dan zie je Ger staan. Met uh, Timo Geven. Met Timo heb ik een, uh, een coronawandeling gemaakt. Ja. De podcast van de, de coronawandelingen. En uh, die zijn allemaal te beluisteren op uh, via Spotify en via uh, de, de gemeente uh, En ja. het uh, is best heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Hm? Uh, ik weet niet of je het zelf mag zeggen, Frank. Natuurlijk. Jij wel, G. Dankjewel, zeg... je fijne ja, gozer. <laughs> ja, He, Daar gaan we weer. En, uh, nee, maar het is een hele leuke serie. Want ik heb uh, gesproken met uh, onder meer uh, uh, David Molenberg, directeur. Hm? Jongere uh, werker. Directeur van Zandvoort. Directeur. <laughs> Hoe is dat met Dirk? Directeur? Directeur. Ja. slappe directeur. <laughs> slappe directeur. <laughs> slappe directeur. Eh, jonge, jonge medewerker Marika Louise, eh, autocurier Jan Lammers en Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade. Ja. Hier heb ik allemaal gesproken. En, eh, en in de Mandeling in Zandvoort. En, nou, um, dat is een mooie programma. En dan, ja, maar het was het enorm dat, leuk om te doen. Maar het Zandvoort feit dat jij is. Molenburg een directeur eh, noemt van ja, eigenlijk een Zandvoort. Die Zandvoort is er eigenlijk een bedrijf geworden tegenwoordig. Ja, een soort van bedrijf, ja. Nou, ja. ja, David is wel oké okay, hoor. Hij zijn best een hele Au. bijzonder goede burgemeester. Ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. Ja, en hij komt aardig in de buurt van Japi's K-nummers in dat, in dat opzicht. Want hij heeft een afwijkende muziek smaak. Niet datgene wat wij hier draaien. Nee, is dat zo? Ja, hij is meer, zou eerder naar mijn programma luisteren dan naar. Uh, in jouw programma? programma, Jaap. Ja, maar hier ga je, luisteraar... je dan niet luisteren om de muziek. Hier nee, ga je dan luisteren om de muziek. Uh, luisteren om die onzin die we tussen tien ja, nee, en 11 Nee, Het is weer gewoon hele mooie, goede informatie, weet je wel. Waar nou, de mensen... nou, nou ja, wat je de bijna wat zitten... over het hoofd. Je kan het zo, hoor, overigens. Maar goed. Waar mensen niet zo hebben. Maar jouw ja. programma, Jaap, is op de donderdagavond. Voor het ja, luisteren. Tussen 7 nee. en 10. Ja, ja. En ik doe dat samen met Jip Richter. En daar zit ook een link met David Molenburg, onze burgemeester. Want haar moeder van Jip Richter, die hebben bij elkaar in de klas gezeten. Wow. Bij het, op het ECL. En ja. toen waren ze ook al zo. Want het ECL. Ja, e, e, e, e, Eerste Christelijk. En toen hadden ze ook al een afwijkende ja. muzieksmaak. De moeder van Jip. En David, dus dat was een beetje maar, bij elkaar. Maar hij zegt, het is een beetje de smaak van mijn muziek... zoals die op donderdagavond ten horen ja. wordt gebracht. Maar ja. wat voor muziek is dat dan? Dat hoor je zo, want ik heb nog wel een uh, kutnummer uh, klaarstaan uh, <laughs> straks. Oh, dus. ja, ja, ja, ja, je ja, vraagt erop. Nee, maar ook. Um, uh, Frank, jij had uh, nog wat de, wat betreft de automobiel. Dus dat moeten we even nog uh, keurig netjes introduceren. Corpus autonieuws. Mooi, hè? Die V12. Die, die, die, die, die, die is een is. Ik denk V10 is ja, Maar het, ja. oh, Ik vind uh, het allermooiste geluid is toch van de V8. De V8. De dat Ford. De, ja, ja de maar Kostform. jij, dat is een heel ander geluid. Ja, inderdaad. Ja, dat is niet te vergelijken. Maar, Frank. Ja, als je nou toch een uh, gevulde beurs hebt, uh, Jaap. Ja. Je bent uh, in de auto's en het maakt niet uit wat het kost. Dan heeft Rolls-Royce de uitkomst voor jou. Oh want die gaat uh, een op uh, 1932 gebaseerd ontwerp zeg maar weliswaar gewijzigd natuurlijk en natuurlijk stevig gemoderniseerd opnieuw <lacht> uitbrengen en uh, dat is de Rolls Royce uh, boot. Ik weet niet of dat de officiële benaming is, maar zo wordt hij in ieder geval al uh, door de pers uh, genoemd. En die uh, nou doen ze een gok. Wat denk je dat zo'n auto kort zijn Rolls Royce Ik denk dat ik dan heel Zandvoort moet gaan bezorgen met uh, kranten en reclamevolgers. En uh, denk dat ik dan ook nog Heemsteden, Bloemendaal en Bennebroek erbij moet nemen om een beetje aan dat bedrag uh, te komen. Nou, ik denk aan heel Nederland. <laughs> Want het is gewoon uh, 28 miljoen dollar. Hey! 28 miljoen dollar, ja. Ja, maar ja, van de eerste 28, 28 miljoen. Ja, dollar kan je dan je wij natuurlijk kun je 25 En als zin. je een paar honderd miljoen op de bank hebt, of een paar miljard zelfs, dan maakt dat natuurlijk helemaal niet uit. Ja, nou ja, dat soort mensen kopen dan zo'n ding. Ja. Nou ja. En het is natuurlijk wel een belegging, hè? Vergis je niet. Ja, absoluut. Ja. Als je het geld over hebt, ja. dan is het natuurlijk best handig om zo'n apparaat te kopen. Ja. Ja. Want dan, weet je wel, over tien jaar is hij uh, uh, misschien wel dubbele waard. Ja, nou, uh, je, je hebt het over die klassieke auto's. Maar ik zit af en toe wel eens, val ik wel eens bij RTL Autowereld uh, erin. En mm -hmm. dan zit daar een man in Brummen, Nico Aaldering. Ja, ja. ja dat, is, dat vind ik fantastisch om naar die man te, te kijken en te luisteren. Ja, wat hij allemaal het, heeft ja. uh, daar staan. Kan je even, Frank? Ik niet, maar Jan Veen, die kent hem goed. Die noemt het een oude boef. En hij blijft natuurlijk Zo een oude auto-handelaar. Ja. Maar ik vind het ook altijd leuk. Ja, dus als hij, je van auto's echt. houdt. Ja, ja. Ik zit er altijd ja. vaak naar hem te luisteren. Naar de manier waarop hij dat vertelt. En dan rijdt hij weer met een ja, oude Mercedes ja. Classic. Maar goed, je had het over die rol. Ja, ja. En het grappige is van die aaldering. Uh, ja. Ik denk ook dat, dat het geen toneel is. Maar hij ja. heeft niet zoveel op met moderne auto's. Maar nee, meer nee, met oude nee. auto's. Nee. Jij, jij ook. En ik heb <laughs> natuurlijk hetzelfde. Ja. Want uh, ook uh, de, de hedendaagse garagist, daar werken mensen... die zijn feitelijk modulevervangers. Mm -hmm. Want er wordt ergens een stekker ingestoken... en het apparaat, de computer geeft weer waar de pijn zit. Uh, dan moet er eventjes wat uh, worden vervangen. Alleen, uh, ja, de kosten zijn tegenwoordig gigantisch. Mm -hmm. Vroeger uh, werd er, een, als je een uh, schade had gereden aan een spatbord of een bumpertje... werd er een nieuw spatbordje of uitgedeukt of opgeschroefd. Maar de, de, de bumpers... kosten gaan wel voor de baat uit. Nou, ik weet het niet. Dat is wel <laughs> natuurlijk heel extreem, want tegenwoordig zitten de automobielen natuurlijk vol met elektronische bullshit. Nou, nou, nou. Frank. En uh, ja, niet de, zo agressief. Indruk... <laughs> het kost aardig wat om dat allemaal uh, te laten rijden zijn. Maar deze Rolls Royce, de de de, de boottail, uh, zeg maar de karakteristieke. Deel van deze auto die kan je dus achter openklappen... en dan komt er zit er een bar in en god weet wat, Een whiskyflessen. Ik mag het hopen voor de ja, geld. <laughs> <laughs> dat geld. Het is echt, <laughs> echt waanzinnig. Ik ben benieuwd of we nog... Een de, de, de kroeg dus. Van? Ik vernemen wie dat uh, wat voor lui dit... Uh, oh Misschien, oh, misschien uh, rapper. Is, is. Het is wel mooi hoor. Ja, rapper Shorts. Ik weet niet wie de neuk is. Rapper Shorts. ik weet het ook nee, niet. Maar die, die heeft niet. er dus niet één, is al ontzenuwd. Hm. Maar ik, ga er ook, nee, ik vind de, de oude Rolls uit de zestiger jaren vind ik, uh, eigenlijk nog de allermost. Ja. Ongeëvenaard. Ja. En wat ik natuurlijk de Engelsen wel moet nageven, als eerder gezegd... is dat ze uh, interieurs bouwen als geen enkele andere autobouwer. En daar ben ik nog altijd wel erg van gecharmeerd. De, de Jaguar had toen de tijd de 420, die al in, in Engeland rondreed... als een kleinere versie, 420G uitgebracht... En die was dan bedoeld voor de Amerikaanse markt... maar heeft het uiteindelijk nooit gered omdat er twee cilinders te kort waren. Het was een zes in plaats van een acht cilinder. En er zat geen uh, airconditioning in. Dus hmm. de Amerikanen hakten al vrij snel af. Het heeft het ook nooit gered, maar qua ontwerp en interieur... is zo'n ontzettend mooie auto, vind ik. De Jaguar, Jaguar 420G. Hmm. Je ziet hem heel zelden, hij is er bijna niet meer. We hebben natuurlijk het Zandvoortse fenomeen uh, Henk Koper. Ook wel Henk Tobias genoemd. Hmm. Die is in het bezit van een aantal hele mooie Jacks. Alleen de 420G heeft hij helaas nog niet. Henk, doe er wat aan. Koop een 420G. En dan kunnen we weer. Rijden er toch gewoon een paar uh, van rond eigenlijk in de wereld? Uh, Voor zover jij dat weet. Ja, ik weet er één in Portugal te staan in een museum te vallen. Zwart met zilver. Ja, dat is ook een heel mooi ding. Er rijden er nog wel een aantal rond van, van dit soort ogen. Hm. Uh, maar het grappige is dat ik uh, afgelopen weekend. Ben ik op pad geweest uh, met het fortje met een, een meneer die uh, ja, is terminaal, zeg maar. Zijn, zijn dagen zijn geteld. En deze meneer begreep ik uh, via zijn dochter. Die zou zo graag eens meerijden in een oude Amerikaan. En uh, dus ik heb die meneer. Uh, oh ja, dat heb je gedaan. Ja, ja, Ger, Ger, Ger Boyman, die heel... uh, had mij benaderd ja. over of ik zoiets wilde doen. En ik zei nou, voor iemand die in zo'n. Uh, die dat heel graag wil en die ik daarmee kan verblijden... in zo'n conditie, doe ik dat absoluut natuurlijk. Ja. Dus ik heb de meneer opgehaald met zijn vrouw in, uh, in Hoofddorp... toen ik daar kwam aangereden, stond uh, de familie al buiten te wachten en zo. En die meneer zijn toevallig tegen plek, er komt nu een mooie Amerikaanse auto aan... niet wetende dat ik het was die hem kwam ophalen. Ja. Dus ik heb die uh, mensen opgehaald in Hoofddorp... en ze afgezet zoals het plan was bij Lutje in Overveen. Hm? Al waar zij... Uh, als een van de eersten mocht genieten van de maaltijd... in het uh, vers geopende restaurant van Loetje. Ja. Maar de, um, de onderweg, die man die zat echt te genieten. Ja. En een mooi muziekje erbij. En dat is dan <laughs> zo leuk weet je, ja. dat ze zo meneer ja. zoveel aardigheid heeft. Uh, in Heb je, Aan, je ook weer, weer teruggebracht? Nee, want dat deed de familie zo. Ah, dat... En uh, ja, hij is een wederdienende. Zou die ook nog van een keer uh, een ritje willen maken in de Buick. Maar we gaan even kijken hoe... De, toestand, momenteel is van deze meneer. Hmm. En dan ja. rij ik hem ook graag nog wel even een rondje in de bjoekje Je bent een mooi mens. Je bent een mooi mens. Ja, drink dat van me Gerrit. Wat verdomme. <laughs> ja, krijg je een broek van in mijn keel. <laughs> warm, warm ook alvand. Warm, ja. I know I stand in line Until you think you have the time To spend an evening with me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 ik vind het trouwens wel heel erg mooi. Uh, ja, dus helemaal. Uh, police. Is en dan uh, Frank, Frank Sinatra ja. met zijn dochter uh, in één keer. Zo ja, maar al, jongens, dus is de kan nog wel show joh. Ja. Moet, ja. moet ik nog uh, alles uitleggen? Ja, moet moet nog alles nou, dat uitleggen. Dat was gewoon een uh, lekker snuffeltje toen door de tijd. Uh, huh? Die, die, die uh, Nancy. Ja. Mensie? Uh, met een vroeger. mooie laarsjes. Vroeger ze, tijd. Ja. ja, met een mooie voordat, laarsies, voordat, ze, voordat ze botox was gevallen. Ja. Ze ja. was in de botox gevallen ja. met de lippen. Ja. Ja, eigenlijk met de hele lijf. <laughs> ja, dan houdt het de hele op. Maar ja, dat dus was ver voor die eh, tijd. Toen, dus toen ze nog platen maakten met Lee Hazelndood. Ja, dat uh, ja die die, ja. Die, uh, <laughs> die met die laarzen. <laughs> ja, die laarzen. Was ja, dat toch? Was met die gemaakt waren om te lopen. Ja, mooie vent, die Frank Senaat. Ja ja Ook een ik, ben, ik, ben, ik ben een keer bij hem. Uh, ik denk, nou, ik ga een keer bij hem langs. Ik was in uh, Palm Springs. En, uh, stond je aan, de, aan te bellen? Nee, ja, ik denk, ik ga wel. Uh, ik, ik wist, <lacht> ik, ik, ik had opgezocht waar die woonde. Wie is en, daar? Uh, en toen kwam toen ik bij een, bij een huis. En, uh, nee, helemaal geen huis. Een, op, een, een oprit. Maar er stond een huisje, zat een man in. ja. <lacht> Met een pet op. Niet zelf. Hij <laughs> zelf niet. Uh. Nee, hij niet. Maar hij was er mee bezig. toen wilden we een aantal bekende mensen gaan bekijken. Dus op een gegeven moment zijn we in Carmel. Gaan we bij een pompstation te wachten dat Clint Eastwood ging tanken. <laughs> Die moet toch ook een keer tanken. <laughs> Klint Oosterwoud, hij was toen tijd nog burgemeester van Carmel. Carmel, ja, dat klopt. Ja, daarom. Zo ben ik ook eens een keer in South Fork geweest. Bij Dallas. Ja, ja, J.R. Ewing in Constantin. Ja, ben je er geweest? Ik geweest, ja. We hebben ook voor de deur gestaan. Want je kon wel naar binnen en een hele rondleiding krijgen... om te zien waar het toilet stond van de oude Jock Ewing. En dat soort dingen. Maar hebben we niet gedaan. Maar het was wel grappig om even het huisje te zien. En ja, toen... Waren er waren geen opnames, maar een deel van het huis, het huis zelf is natuurlijk een museumtje geworden. Ja. Dat is een soort van aanbouw wat ook uh, waar nog een aantal paraphernalia te zien is ja. van de tijd. Uh... Ja, ja mooie ja, oude, ja. oude Jock Ewing aangereden in zijn Lincoln Mark V. Ja. en Bobby die reed dan in een oude Benson 500 SEL. Ja. En, uh, ja, en Jay ja, ja. Je had ook ja. een auto. Mercedes, geloof have ik, heb je op been, have, you been, been, have, you, have you been drinking the gangster well? Fuck you. <laughs> <laughs> ja. Mommy, daddy. Dat is het ontbijtje altijd buiten. Altijd ruzie. Dan zaten ze te eten op de patio. En dan kwam die Bobby en uh, ja. J.R. Uh, <laughs> mommy, daddy. <laughs> ja. Weet je mommy, ja. daddy. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ja, Geweldig, ja. Ja, dat waar. Dat dus uh, ja, dus is de oerserie oer onder de soapseries. Ja, series weet, weet je wat het probleem met de series is tegenwoordig? Als je dat op Netflix. Ik trek niet een hele serie. Nee. Ik denk, ach, het houdt maar niet op nee. en, het maar, en dan doe je er nog geen achter elkaar. Vroeger. Het wordt helemaal vroeger, gemogen. Vroeger. vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger, vroeger ja. Toen had je gewoon elke week één aflevering. Ja. En, en dan is het nog. Weet je wel, dan, ja. dan is Daarom het. Daarom heet het ook een fuie ton. Nee. Waarmee we dus ook met de waterton, grabbelton en noem maar op uh, komen. Maar goed, ja. de ton. Hij slaat weer door. Ja, maakt ja, ja, niet maar goed. Uh, ga we even door graf, over die tegen, tellers. Tegen half ja, slaat hij ja. eigenlijk een ja. beetje door. <laughs> ja, hij zit er tegen elkaar nummer aan, dus dan krijg je dat. Ja, maar op dat nummer. Nee, dan uh, moeten we dat nu doen. Ja, dan er je op. Oké, okay, nou, dan hebben we dat uh, gehad. Wat is het? Vertel eerst wat het is. Ja, ik ga het eerst draaien en dan vertel ik wat het is. Juist, kutnummer. Ja, ik vond het wel een leuk liedje. Uh, ja? Uh, ja. Het is alleen nooit een hit uh, geweest. Dat is dan weer uh, ja, dat, jammer ja, natuurlijk. Ja, dat is dan weer jammer. Uh, ik vertel er iets over. Uh, het is een oud nummer, hè? Ja, het is een oud nummer. 2015 heeft ze dit uitgebracht. Kort, de de ja. dame in het uh, kwestie heet Ganna van het Riet. Uh, ze komt uit uh, Zwolle oorspronkelijk en woont in Amsterdam. Uh, ze heeft uh, plannen om een EP uit te brengen. Dan moet je dus een crowdfunding actie. Dus uh, gewoon met de pet rond. Frank uh, vroeg, wat is een EP? Een EP uh, zit tussen een single en een langspeelplaat in. Dus Dat is, een, uh, dat ah, ja. is uh, zes nummers, uh, te weinig voor een album... en te veel om uh, als oh, single oké, door het leven te gaan. Dat, daarom heet het een EP. Oké, okay, ga door. En ze, heeft het, uh, ze wil een EP uitbrengen wat uh, geënd is... of een beetje gebaseerd is... want ze heeft een enorme fascinatie voor Leonard Cohen. En daar uh, maakt ze dan muziek die in het verlengde ligt van Leonard Cohen. Dus het zal uh, waarschijnlijk uh, een beetje in... Cohen stijl zijn. Mooi, denk ik. Ja, mooi, dus dat mooi. is een beetje ooit een Nederlandse Leonard Cohen, een Jaap Fischer, toch? Uh, ja. ja, maar er is er ook nog één. Uh, dan komen we weer een beetje terug op uh, het terrein waar ik zit. En er zit er ook één in Hoorn. Joey Vriend. En die doet dat ook. En als je die hoort, dan denk je echt dat je met okay. een levende Leonard Cohen hebt. Uh, dus, Johan, maar, waarom, waar, maar waarom ga je nou? Dat begrijp ik niet hoor. Ar -artiest. Leonard Cohen bestaat toch al? Dan ja. nou, ga je toch wat nieuws voorzien, hè? Ja, maar... Nou, ja, zeg ik dat, uh, ja, dat is wat ze een parodie noemen, hè? <laughs> nee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee dit is, dit ik snap wel wat je bedoelt. Een soort van nadoen. Uh, nee, ook niet. Uh, want alles wat uh, muziek uh, tegenwoordig uitgebracht wordt... is gebaseerd op iets. Alleen ze geven er een eigen draai aan. En, dat is, uh, en soms zit het verduiveld goed in elkaar. Maar goed, okay. uh, we gaan het uh, hebben over andere zaken. Maar Johan Vriend, hè? Johan He, Johan, Johan Joey vriend, Joey vriend, vriend. is dat familie van de patatzaak in de nee, houtstraat nee, nee, nee, nee, nee. Patat voor een kwartje zitten. Nee, zit die hut, uh, steeds, die, hut, hè? die patat hut. Is dat zo, vriend? Ja, in de, in de, in de ja, ja je hebt in de generaal van staat. Ja, er, uh. Is de Nee, in de, in de, in de Nee, ja, is dat, dat volgens mij in de Groningse nou, uh, Nee, ben, nou, of ben ik er in de war? Dat ik zou heel goed kunnen. Weet jij in de war bent. Dan is het. Maar goed, ik weet wel dat dat Patat voor een kwartje vroeger. Ja, echt waar. Ja, mijn vriend ja en over, uh, ik, ik heb van de week even weer een zandvoetse ondernemer uh, voor, uh, voor iets moeten interviewen. En die had het over dirty finger fries. Weet je wat dat is? Geen idee. Nou, dan, dan krijg je een bak uh, patat of een zak patat. En dat drijft de vet vanaf. En als je dat opeet, dan zit het aan je handen. Dus het, je krijgt er vieze vingers van. Daarom ja, natuurlijk sowieso als ik een Danfertje heb genut, dan kan ik meteen naar huis moeten douchen. <lacht> <lacht> ik ben daar niet zo goed in. Nou, over, over frituur dan ver. Ik had, uh, nou. ik had uh, Vroeger zat ik bij Johnny Peters in de klas. Dat ja. is een uh, van de nazaten van, uh, van de Peters. Ja. Jongens uh, met een brommer ongeluk hier om het leven gekomen. O, goed. Uh, maar die stond ook eens een keer in, uh, bij zijn pa friet op te scheppen. En ineens komt daar een dame schaarse kleed voorbij... en hij schept zo de patat ernaast. Ja, maar dat is ook niet zo moeilijk. <lacht> nee, dat is ook niet zo moeilijk. Nee. Oh, shit, ik moet wel de patat in het zak. Want ja, ja, ik heb en... ook nog patat verkocht bij je. Ja, oh, we, we, we ja. ja, de andere kant. Maar vertel eens waarom je toen bent ontslagen gegaan? Ja, waarom uh, je, is dat nooit meer ik wat Ik ben geworden? nooit ontslagen nee? daar. Oh. Nee, nee, maar de, de, de, de, ik, ik was wel heel enthousiast met het, uh, met het ijs. <laughs> nee, met, met, de, met de mayonaise. En de, met de mayonaise. Echte, echte vrienden kregen toch gratis friet? Ja, echte vrienden wel. <laughs> Balletje mayo, maar ik moet hem niet zien. Zoiets, hè? <laughs> en ijs, een, uh, idee. ik gaf alles weg. Maar de Duitsers die uh, kwamen en dan... Uh, uh, je had je voorkeur. Uh, ik had mijn voorkeur. <lacht> en dan zei ik, wat is die veel mooi in lezen? Yes. En ze, ja, bieten. En daar deed ik er heel veel op. Dan gaf ik het een beetje schuin aan. <lacht> en negen van de tien keer ging hij eroverheen. <lacht> Dan ben jij toch eigenlijk een wat, heel gemene patatverkoper een, een kleine was ik. ben tegenwoordig ben ik heel erg vriendelijk geworden. Ja, dat zei je Dat, al, dat, ja. dat, dat heb ik wel gemerkt als ik bij jou een bakkie kom halen bij de Warrior. Ja, ik dan, ben, dan ben jij heel vriendelijk, hoor. Ja, maar dat vind ik ook. Ik vind ja. als je bij, bij, bij Strijder staat, dan... En, en je, je, je wil niet weten wat er allemaal langs komt. Het is ongekend. Als je, als je, gezelschap. Uh, nou ja, als je mensenkennis wil krijgen... moet je daar gewoon een uh, maandje gaan staan. Oh, ja. dan, uh, kan, dan zie je heel de wereld langskomen. En de ene is heel erg leuk. En de andere is volledig niet leuk. De weg kwijt. En, Ja, het is onge ah, ongekend, ja. ongekend. En er en, uh, <laughs> staan ze ja. voor je. En zes zegt alleen maar Marlboro. Er zijn ja. 15, 15 verschillende pakjes Marlboro oh, te koop. En, en, uh, maar er wordt dus nog stevig doorgerookt. Ja, nou, niet normaal. Ah, nou. Niet gewoon. En heb jij het idee dat het weer een beetje terugkomt, het fenomeen roken? Nou, ik zie heel veel jongeren roken. Aha. Weet je wel? En dan komen ze met ze, moeten ze ID laten zien. En dan zijn ze van 2001 en 2002. En laatst ook ik iemand 2003, die was net een maand 18. Dus die mag dan sigaretten kopen. Ja. Ja. Dus ook ja. uh, daan wordt opgelet, uh, eigenlijk, met leeftijd? Ja, nee, natuurlijk. Weet ik, ik... Want de jeugd moet beschermd worden. Nee, maar dat vind ik ook. En kijk, alles wat er nu gedaan wordt... al die pakken sigaretten, die krijgen dezelfde kleur. Hm. Dus uh, de, de, de verpakking gaat eruit. Aha. Weet je wel? De, ja, de, de, ja. Het, is, het is allemaal dezelfde kleur. En, en op zich is dat... Ja, ik, ik geloof niet zo in dat soort regels. Want ik geloof ook niet dat nee. daarom je nou minder zou gaan roken, weet je wel. En... Uh, uh, kan maar hoewel vervangen. er nog steeds mensen zijn die zeggen van... nou, hebben we nog één rijp Malbro die nog originele verpakking is. En dat, die willen ze dan. Ja, ja. Oh, ja, ja. Weet je wel, ja, ja. ze willen nog steeds die originele verpakking. Dus ja. mensen irriteert het wel. Dat, dat, uh, ja. dat, die, uh, ah, dat is ook de bedoeling uh, van, wat Frank zegt... de roverheid om het uh, roken te ontmoedigen. Nou ja, maar als, ondertussen ja, maar als, kerst de, ja. de, nee, joh, de roverheid ook geld, als straks, hè? als straks iedereen ophoudt met roken, dan, uh, dan ja. is het... Ah, uh, de, de, de accijnsen van de sigaretten vallen natuurlijk weg. Ja, en B, en B uh, mensen die roken zijn minder duur, uh, want die sterven eerder. Mensen die niet roken en gezonder blijven, worden ouder... En uh, moeten ja. opgevangen worden en krijgen. Uh, uh, en met gewoon duurder uit. Uh. Dus je altijd... moet gewoon een sigaretje, een sigaartje opsteken. En is, roken. Voor de overheid is het heel prettig. Ja, om te de overheid te roken. ook. Dat je snel overlijdt. Ja. Ja. Ja, ja, want dan komt er geld vrij. En dan ja. krijgen ze natuurlijk ook weer. Dan kunnen uh, ze dat een stuk gooien? Dan, ja, maar dan, dan, ja. dan snap ik één ding niet. We zitten nu in die buikgriepsituatie. En dat uh, willen ze voorkomen, voorkomen, voorkomen. Ik denk ja. Ja, maar dat, dat, dat, dat staat er dan toch weer haaks op. ja. Is dat dan weer een geld verdienen nee, nee, die mensen gaan natuurlijk. Uh, uh, uh, als je corona krijgt en je overlijdt. dan doe je dat nu. Ja. Weet je wel, dat doe je niet, uh, niet over twintig uh, uh, jaar. als je uh, nu 18 bent en je, je sterft op je 47ste. Hmm. Begrijp je? Er ja. zit tijd tussen. Ja, nou, ja. En met nee, corona nee, is het heel het... anders. Ja. Want dan dunt opeens een hele bevolking uit. Ja. Want dan, uh, ja, dan ben je opeens een half miljoen mensen kwijt. En dan, ja, hoe kom je daar nou weer aan? En al, al die mensen die verdienen geld... en die, die uh, zorgen dat de maatschappij blijft lopen en draaien. Ja. Dus daar uh, er, er wordt nu ook gezegd... ja, we moeten eigenlijk meer... Weet je, vergrijzing is natuurlijk een heel, een heel ding. Zal ik, zal ik wat zeggen? Ik ben een voorstander van het basisinkomen. Dat is, dat is een zieke. Muziek, ja? Ja, dat lijkt een goed plan. Dus uh, als ik dat soort rondzien ga maar dan, uh, dan is ja, het uh, dan tijd je, dat we zeker maar muziek uh, laten horen. Zal Toch? ik het doen? Ja, doe maar. Ja, wacht even hoor. Heb je wat? Ja, natuurlijk. Heb, heb je ik wat? Is de Paus-Katholiek. En He? Pinocchio, een houten leuning? Hé? Schijt de beer in het bos? Ja, dat is uh, mensen. Uh, voor heb de een de op de rug. Ja. <laughs> hey, de outro van dit van dit hele mooie nummer. is de intro hè, dit. Ja, maar dat uitro van het uh, nummer ja, is... Ja, dit is het intro. Ja, dit is het intro. Maar het uitro is gebruikt bij een BBC Formule 1-programma ooit. Let op. Dat is leuk om Lek te horen. Op. Ooit gebruikt, uh, Ger. Dit moet je toch wat zeggen bij dat uitroom. Je bent toch een uh, Formule 1 liefhebber uh, toch nog steeds? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, in de jaren 90 uh, hebben ze dit, uh, jaren 80, 90 hebben ze dit ja, gebruikt. Ja, ik weet het. En uh, volgens mij bij, uh, hoe heet het, gewoon een keer? Uh, BBC Formule 1 was dat. Ja, altijd. dat zeg ik. Uh, uh, Murray Walker en uh, Conflict. Murray Locken. Walker. Maar Murray uh, Walker. Over, Walker. over muziek gesproken, Herman Stok, een van de eerste, Ach. die is gecheckt, uh, ja. ja. hij te checkte, een tijdje geleden. Maar hij was, was toch, toch ook uh, terug. geloof ik? Ja, maar ja. zijn zoon heette Speer. Dat is ook wel een speerstok. Ja, nee, dat was zijn neef. Zijn neef. Was, ja, die ken ik heel goed. Ja. Speer. Maar weet je hoe die naam komt? Hij nou. heet Theo. Oh ja? Ja. En Speer was... Vroeger hadden wij een, een, uh, uh, een radiostation in het Gooi. Een, een, uh, illegaal natuurlijk. En uh, daar was ik, Dick Bos. En uh, Ad Bouwman zat er ook bij. Oké. Okay. Uh, maar, maar Speer moest steeds dingen halen. En dat deed hij een Speer. Oh, okay. en dan, ja, dat is de sfeer. En dan hadden we uh, Chris Lispol. <laughs> dat is iemand die, die lispelde een beetje. <laughs> dus werd Chris Lispol genoemd. <laughs> en ik was Dick Bos. Naar na die boekjes. Ja, ja, die ja, ja, ja. Detectives, ja. Dick Bos. Ja, ja, ja helemaal, een beetje spannend. Herman Stok, ja. ja. Heb jij ook illegale radio gemaakt? Ja, zeker. Ah, ja. Nou, dan, dat in zijn, mee, gooi, dat zijn de, me, de meesten die, die dat. Gooi hebben. radio. Ja. Ja. ja. Presentatie: Rekstok. Dat was zijn broer. De broer. De broer. De broer ja, ik, ik heb nog eens een uh, illuster verhaal van Kees van Amstel wel eens gehoord. Hij is getrouwd met mevrouw Brood. Ja, Polstok. Herman Stokbrood. Ik heb wel eens een illuster verhaal van Kees van Amstel gehoord. Die, uh, die heeft uh, voor een uh, Amsterdamse radiostation, dat heette Radio Jules. Die werd gerund door Jules Barmi en Jules Nassi. Ja, dat is een heel apart verhaal. Uh, en op een gegeven moment uh, zat Kees daar... een programma te doen, maar die zender... die hadden ze dus in een terrarium liggen... met uh, een met paar slangen erin, zodat... de radiocontroledienst daar... Niet zo snel bij mocht euh, komen. En dan was Kees klaar. En die zei: uh, zei die een van die Jules. die zei: Hé, hey Kees, ga jij even lekker even wat, uh, wat eten halen voor die slang? En dan moest hij uh, naar de dierenwinkel. een levende muis werd in dan die, in, die, in dat terrarium gedonde straald. Dus uh, ja, dat is origineel gebeurd daar. Wel uh, een wel goed verhaal, Jan. <laughs> ja. de, de RCD wat te vertragen. Ja, wij hebben ja. natuurlijk ook nog uh, illegale uh, televisie gemaakt. Ja, dus ja op de Waal uh, in concerten ja Jullie ook nog? Ja, ja. ze ook nog. We hadden HWT, Holland West Televisie. Holland West, televisie. Toen ze hij bij de hier, KLM. hadden wij een klant. De firma heette toen nog Firma Drijfhout. Edelmetalen in Amsterdam. Hier, hier. En die mensen luisterden altijd. En die geven, kwam die gent die erachter. <laughs> dat ik bij HWT... Zei, ja, ik kijk altijd. Zaterdagavond als de Belg eruit ging. Om 11 uur nog. Ja. Ja. Dan gingen wij erin. Met uh, frisse pornofilms. <laughs> tekenfilms. Ja, en, ja. Maar we hadden en, wel die, al van hele ja, waren ja, films, gewoon dat ja, ja. ook boefjes. Niet ja. uh, Flash Gordon en uh, ja, je weet nee, wel. De de Nee, nee niet? Die, die was er nog niet vol. Nee, die was, die was net daar. ik uit. was uh, omroepster. <laughs> Jij was omroepster. Goedenavond ja. dames en heren. Hartelijk welkom ja. bij HWT Holland. <laughs> Televisie. Kiss of the Spider. Ja. <laughs> nou, dan komen we weer even... Dat soort films, ja, van. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, ik, ik zocht altijd heel veel B, echt, echte B-films. De Kiss of the Spider. Nou, het was echt... Niet om aan te kijken, maar daar was het <laughs> <is wel> zo leuk. <laughs> Kijk, en die gasten die zo'n signaal de, de, het beeld op kregen... die interesseerden het verder niet wat er nou... Uh, werd, werd gedraaid als die het signaal maar, weet je. Dat is voor hun de kick. Ja. Om het signaal de eten in te krijgen zo scherp mogelijk. Want op een gegeven moment, uh, over de RCD gesproken... waar her en der natuurlijk invallen. Nee, je kent het als geen <laughs> ja. ander. En dan, uh, op een gegeven moment stond uh, een steunzender in de BAFO-toren in Haarlem... of zonder ze uit vanaf de Mooie Nel in een bootje, weet je. Dat soort dingen. O oh ja, over, daarover gesproken, over steunzenders. Uh, Radio Octave was in Amsterdam ook zo'n uh, zo ja. piraat die werkte dus ook met straalverbindingen of wat dan ook. Dus die controledienst die ging op een gegeven moment zoeken... waar is die zin er toch gebleven? Dus kwamen ze ineens aan een Amsterdamse grachtenpand... Ja. helemaal omhoog. En op een gegeven moment stond daar zo'n koelkast... Cool stond er antenne en toen deden ze die koelkast open stond er flesje champagne. Gefeliciteerd. Maar het is toch niet de vlek van die te zijn? Goed. Ja, ik had begrepen dat het aanmerkelijk minder uh, kostbaar was... als er dan ja, een steuncentertje ja, ja. werd gejeld. Dus ja, precies. Het ja, ja, een, zo, zo ging dat er eigenlijk. Ja, mooie tijden. Want we toen uh, was het Ronnie Hakhoff. Ja? Ja, ja, van onze al gehoord van die naam. Ja. En die werkte, als ik me niet vergis... als het die Hakhoff is tenminste bij Casema. Bij ja. En die zaten een beetje... Uh, de verge van uh, moeten we ermee doorgaan of niet? En die kon natuurlijk, was al bij machten om hem op de kabel. Maar ja, dus ja. daar ga ik echt de lik in en raak ik mijn ja. baan kwijt. Dus ja. dat stadium, die trap zijn we nooit ja. overgegaan. En John, uh, John uh, hoe heet ik weer? Johnny Strater. Johnny Strater, ja. ja. die, die, uh, die, die deed dan uh, de techniek of zo. Ja. Uh, die, had, die had een cameraatje ook. Ja, oh, Wat uh, ik altijd wel eens gehoord heb. Wij, wij, wij, wij hebben allemaal van uh, scènes opgenomen. Uh, op het strand. Je stuivert je lucht bij je bos, je de te groot gekrocht, Ja, je ja, aankomt die fiets. Ja, ja, ja. Helemaal, het is zo slecht, jongen. Het is ja, echt blaartrekkend slecht. Ja. Maar wat ik altijd wel begrepen heb... nee, we kijken nooit, we kijken nooit. En als je dan door de straat heen op zaterdag want zag je al die lampen toch allemaal branden. Ja, wij, liep, wij, wij liepen in Haarlem op de, op de, op de, op de Houtstraat... En, en werden we helemaal herkend... door die vier mensen. Is dat mensen. zo? Ja, dat is, ja, niet, dat is leuk. Normaal. Dat is leuk. Ja, en, ja, maar ja, je had, allemaal, je had, je had drie zin, of twee zenders... Ja, ja, Nederland 1 heel... en Nederland 2. Ja, ja. En dan de, de Belg. Uh, en de Belg. En uh, na de Belg kreeg, was je, klaar? Uh, kreeg je de mannen. Ja, <laughs> ja, ja, ja de tennis op het dak. Ja, het was gelukkig heel gewoon. Oh, wat uh, goed hè? Ja, ja antennes. Ja, ja. ja um, zullen we dan nog even dat verzoekje van Frank nog eventjes doen? Ja, doe maar. Ja, toch? Wat is verzoekje? Ja, de Jimmy Kesterburn. Vrolijk, ja. Oh my god. Niks nuttigs hebben al een keer gedaan, jongens. Ja? Kom samen! We hebben alles al een keer gedaan. Ja? Al een keer gedaan. <laughs> <laughs> Dit ook.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 Nou, als we ja. al luisteraars hadden, zijn ze nu in huis. Ja, nou ja. <laughs> die, zijn al, die zijn allemaal voortijdig uitgecheckt. Ja, ja dat is een verzoekje van, de, van Frank. Ja. Ja, wanneer uh, draaien we weer eens een keer? Ja. Ik geloof dat we hem uh, hele tijd niet gedraaid hebben... en nu uh, voor ja, de ik weet, nog maar eens een keer weet, gewoon. Ik weet dat het een, een, een, een, een, een, een heel fijn lied is... waar Frank hele warme gevoelens bij heeft. Ja. <laughs> Heeft al Komt dat lang. door King Kong? Ja, maar ja, jij gaat het hebben over de tien grootste vrouwenrassen? <laughs> hey, Is dat Kees Jones? Nee, nee. Meteen we kijk, we gaan het hebben Deelste. over tien producten gemaakt door Nazi Duitsland... die nog steeds worden gebruikt. Oh, oh kijk aan. Dus uh, alles wat, uh, wat... Een stukje Dolph, geschiedenis uh, in de show. Wat Dolf ooit uh, bedacht, ja, wat heeft, ja. Dolph bedacht heeft. Ja, wat Dolf bedacht heeft. Nou, wat denk jij dat er op tien staat? Ik denk, uh, ik weet niet... Mercedes of Volkswagen? Of... Volkswagen, ja. de Kever. De, kevert. Ja. de Kever is ontworpen... Uh, door in, in, in opdracht van Hitler. En uh, als Volkswagen... Volkswagen... dat is uh, betaalbare auto voor Duitse gezinnen. Nou, dat is gelukt. En dat is redelijk gelukt, ja. ja. Ik vraag me alleen af hoe groot een gemiddeld Duits gezin is... Kijk, niet. als je twaalf uh, kinderen hebt en je moet ze dan allemaal prakken in die kever, dan uh, de ben je allemaal de oorlog, al even Na, de, bezig na de oorlog was het gemiddelde Duitse gezin niet zo groot meer. Nee, nee. nee. nee. Dat dus, dunt dan uh, lelijk uh, uit. Dan moet je meer in, uh, in de, de Afrika zijn en zo. Eigenlijk de, de wel. In het Midden-Oosten. Ja, maar dat is het niet. Voor de grote groot. gezinnen. Nee, dat ja, nou, nee, is, nee, is het niet. <laughs> <laughs> nou, negen, dat uh, ver, verzin je niet. Dat is de. Uh, anagolische tegel. Anagolische tegel, mensen. De anagolische tegel. Weet je wat het is, Frank? Geen flauwe noot. Geen enkel flauw idee. Dat zijn tegels die gebruikt worden... op de buitenste rompen van militaire schepen en onderzeen. Het zijn rubber of synthetische tegels van rubber. Van rubber. Oh, rubber. Om zo golven te absorberen. Oh, oké. Okay. Niet dat... om de dicht te maken. Nee, nee, dat heeft echt met een oorlog uh, ja, ja. te maken. Op acht, daar kom je ook niet achter. Uh, de anti-scheepsraket. Oké. Okay, nou, ja. dat is uh, uh, anti schipraket om uh, anderen uh, te raken. Ja, ik vind het een beetje... De zeven is wel heel leuk. Hoewel... Ja. De, de akoestische to torpedo. Akoestische de torpedo, torpedo ja. dus die zingt een liedje onderweg. Ja. <laughs> Vogeltje, wat zing je vroeg? Alle eentjes zwemmen in, in het water. Ja, want ja, ja dat is er een onderzee ja. Ja. ja, Op de dag van vandaag worden ze nog steeds gebruikt als anti-onderzeebootwapen. Maar de nummer 6 is, is wel enorm. een hele leuke, Frank. Ach, geen idee. De helikopter. De helikopter. Maar die Duitsers dat druk mooi op ooit. Ja, de uitvinding van de helikopter kan niet volledig worden toegeschreven aan nazi Duitsland. Aangezien de ontwikkeling van de Fokke-Ankeliekens en de AV-68-1937... ...volgt op decennia van theorie en experimenten in het ontwerpen van helikopters. Ja. Want Leonardo da Vinci had in 1480 al een schets gemaakt van een helikopter. Ja. Dus eigenlijk was hij de eerste. Maar uiteindelijk... Weet je hoe, die, hoe dat ding eruit zag van Leonardo da Vinci? Ja, helemaal is. Met zo'n trap, denk je. Ja, met ja, zo'n ja, ja. Ja, motor natuurlijk. Ja, ik, ik zou hem er eigenlijk ook op die uh, fiets van Stuik kunnen zetten ja. met zo'n propeller. En dan, als ik hard trap, dan uh, vlieg ik de lucht in, denk ja, ik. Uh, ja, moet dan moet je eerst op dieet, ja. <laughs> <denk ik. laughs> die eet en die, mij, mij lukt het uh, misschien nog wel. Ach. Maar uh, hey, op vijf uh, had je ook nooit uh, kunnen dromen dat, uh, dat het een Duits uh, um, idee is. Dat is de jerrycan. Ja, ja. jerry. Ja. Daarom heet we het het ook, ook jerry. Uh, ja, stalen da ja dat de, de, de jerry. Die vandaag de dag voor militaire doeleinden in het dagelijks leven gebruikt... voor de vloeistof dus brandstof en water in op te slaan. Wij macht uh, kanister de jerrycan. Ja. Weermacht. Een... Ja. De, de Germans, de Jerry's. Ja, die werden zo. Ja, er werd in 1937 ja. een opdracht van Hitler door het Duitse ingenieursbureau Müller ontwikkeld om te voorzien van de behoefte aan efficiënte brandstofdistributiesystemen voor het leger. Oh, cool. Ja. Dus uh, er staat niet bij hoe de, waar de naam van komt. Misschien. Nou, nou, ja, de, de Germans, de Jerry's. Ja, ja. Oh, ja. Die werden ja, genoemd door de geallieerden ja. of door de Amerikanen. Oh, en die, die hadden dus ja. die cans, die ja. werden ja. Jerry cans. cans genoemd. Ah, ja. Dat zou de verklaring kunnen zijn, want dat vind, vind, het vind, ook ook dat vind ik ook wel een hele plausibele uh, ja, idee. maar dat ja. is de verklaring. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Heel goed. Frank, vijf punten. Ja. Uh, op vier, sarin. Dat is het gas. wat nu. Um, ja. Ja, daar hebben ze die Russische spion uh, ergens in uh, Engeland uh, ja, meegemaakt. Dat is een uh, Duitser. Dat een duif, ja. vind ik nou die Duitsers. Het middel is nooit als chemisch wapen gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Maar de stof bleef bestaan. En, uh, ja, het is een dodelijk uh, naar uh, goedje. Ja. Uh, op drie, een metadon van de bus. Aha. Ja, een busje komt zo. Ja. Daar is het uh, ja, op 1995. Uh, 95. Okay. Ja. Ja, Dollof, die was ook redelijk verslaafd uh, aan de methadon? Nou, aan, aan, aan drugs, wat ja? dat methadon Ja, dat hij was ook vegetariër, weet je dat ook? Ja. Dat, dat, dat is hij ook. Uh, hij had ja. nooit vlees. Oh nee. Nee. lijkt nee. zo te zijn, dus. Nou, ja. op twee is, vind ik wel heel, heel erg boeiend, dat is namelijk Fanta. Is dat een Duitse. Dat is een Duitse. Oh, ja. Hoewel strikt genomen geen natieuitvinding, oké, okay, werd Fanta tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland ontwikkeld. Als gevolg van het Amerikaanse handelsambargo in 1941. Dat de toegang, toegang tot de noodzakelijk ingrediënten. Fanta! <laughs> Ik ben oh, <laughs> Om het bedrijf stand te houden, bedacht uh, uh, de Duitse tak van de Amerikaanse Coca-Cola een nieuw recept op basis van beschikbaarheid uh, van rantsoenen in de oorlogstijd. De naam Fanta komt van het Duitse woord fantasie, wat verbeelding ja. of fantasie betekent. Dat staat er dus over. Ja, ja. was ja. Ja. een oorlog, oorlog in, uh, in Duitsland. Ja. Vandaar dat de Duitsers natuurlijk allemaal nog steeds Fanta drinken. En dat denk ik, ik altijd. Uh, Als <laughs> <laughs> En op één, jongens. Op één één, Eén, één, één, één, één. Ja, ik weet Jägermeister! Nee. Jägermeister ja, Jägermeister. Man. Man. Ja, ja, werd naam... in 1933 in Duitsland ontwikkeld door Kurt en Wilhelm Mast. Zonen van de Duitse azijnfabriek Wilhelm Mast. Azijn! Azijn. Fabriek. Ja, nou, terwijl... Geen wonder uh, dat, uh, dat, dat sommige mensen al. daarbij afhaken met die Jägermeisters. Het zijn allemaal azijnzeikers daar. <laughs> maar. Oh, kijk aan. Ja, ja. Ter, ter, ter, ter, terwijl de drank in Duitsland in de markt werd gebracht als een drankje voor na het eten... promootte de Amerikaanse Sidney Frank in de jaren 70 en 80 Jägermeister als feestdrank voor studenten en jongeren... en zorgde voor een internationale populariteit, jongens. Nou. nou, dat is het. En dus eigenlijk Jägermeister, ja. Ja. Ik, ja. vind het, ik, vond, ik vond het wel een leuke top 10. Nou, dat vind, ja. vind ik het ook. Ja. Vind jij het een leuke ja. top 10, Frank? Dat ja, vind ik het ook wel. Hoe leuk? Ja, het wel Schaal van één. Ja, ja, vind Ik vind het ook wel heel leuk. Ja, ja. ja. Vind het heel erg, ja. Leuk? Ja, ja. Ja. Het heel erg ja. leuk? Ja, heel erg leuk. Ja. Ik vond het ook heel erg leuk. Ja, dat zei je ja. Nog. Ja. Dat zei ik nog. Hebben we nog tijd voor muziek? Ja. Nou, anderhalve nou, minuut gaan, gaan we. Nee, dat moeten we niet meer doen. We kunnen het hebben over het... Maar zo is het over afkortingen. Jeep... Het Am jeep, ja. De Amerikaanse jeep is ook gekomen van een, ja. uh, een, een GP, General Purpose Vehicle. Dat was de opdracht Aha. toen de tijd van de overheid, Roverheid. Om uh, een voertuig te maken wat uh, overal doorheen kon. En dat is de, de, de jeep geworden. Aha. Want dat Duitse spul wat ze maakten... In het begin van de, dus de 39, uh, 38, 39, had Duitsland zich natuurlijk al behoorlijk voorbereid op een uh, oorlogs... Uh, die had een hele oorlogsindustrie... Ja. Maar het spul bleek later, ze zo gecompliceerd in elkaar... dat het was niet te filmen. En nou, op een gegeven moment, al die ingenieurs, toen de oorlog een wending nam... en de Amerikanen, die eigenlijk nauwelijks vliegtuigen hadden... laat staan, oorlogsvliegtuigen, als een speer keren gingen... en daar ineens honderdduizenden van die dingen hadden staan... moest Dolph afhaken, omdat zelfs die ingenieurs van al zijn oorlogsindustrie... die moesten ineens naar het front. Ja. Dus er waren geen mensen meer om die dingen te ontwerpen, ja. te bouwen... en, en, en laat staan te onderhouden... Dus uiteindelijk was dat het keerpunt. Maar dit de Deutsche grondigheid komt daar natuurlijk vandaan. Want de producten die ze maakten. Degelijk. Degelijk. degelijk maar ja. nodeloos gecompliceerd. had Engels kunnen zijn ook ja. trouwens. Maar Goed. Uh, we zijn klaar mensen. Want uh, ja? het, zit, ja, het zit erop. Dus volgende week gaan we weer verder. Bij volgende week je gaan we weer verder. Waarmee? Ja. Ja. Nou, met dit programma. Oh ja, nee, daar ben ik er niet. Dan ben jij er niet. Ah, volgende ah, ja, volgende ja, week moet ik even afhaken. Ja. Oké, okay, dag okay, Het hoor. ritme ja. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...